Kankerpatiënten kunnen binnenkort in vier ziekenhuizen terecht voor protonentherapie. Bij protonentherapie worden kankertumoren heel gericht bestraald. De tumor krijgt een hoge dosis, terwijl gezond weefsel eromheen minder schade oploopt. De ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam, Leiden en Maastricht krijgen een behandelvergunning van het ministerie van Volksgezondheid. Vakantiegangers die buiten Europa reizen moeten binnenkort een aparte verzekering afsluiten voor de ziektekosten. Door de werelddekking uit het basispakket te halen denkt minister Schippers zo jaarlijks 60 miljoen euro te kunnen bezuinigen op de zorgkosten in het buitenland. Marokko en Turkije verzetten zich tegen een beperking van de vergoeding. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 10 miljoen euro aan zorg in Turkije vergoed en 5 miljoen in Marokko. Het wetsvoorstel van Schippers wordt in september naar de Kamer gestuurd.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 Het weer het wordt een zonnige en warme dag. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 25 graden aan zee... tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw een tropische dag, dan wordt het zelfs nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar dat betekent nog niet dat deze ook niet plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Uitgezocht door Don de Grebber, uh, het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Waar gaan we het allemaal over hebben? We beginnen met uh, de watertaxi is weer terug in, uh, in Zandvoort. Uh, Wim Brugman en ik ben even je naam kwijt. Jaap, jaap de Schipper. Jaap, jaap, jaap de Schipper. Jaap, ja, ja. Uh, dan krijgen we onze boswachter Gerard. Duinwachter. Duinwachter heet is dat officieel geen, Er is dan? geen bos te zien daar. Oh, ik zeg altijd boswachter, <laughs> ja, duinwachter. Nee, nee, die heet het duinwachter Er is toch ook bos? Wel ja, er is bos. ook bos. Okay. En daarna gaan we praten over Jess in ja. Café Nuf in ja. plaats van oomstij. Uh, welkom heren. Uh, het doet mij goed dat de boot weer vaart. Als kind uh, zag ik altijd een bootje voorbij komen. En dan, dan werd dat aangelegd. En dan toet. En dan stapten daar kindjes in. Ik mocht ook mee. En dan ging je een stukje verder. Hij is een tijd weg geweest. Uh, hoe ben je op het idee gekomen om, uh, om het weer in, in te zetten? Uh, ja, ik heb, ik heb ook, ook een soort jeugd, ja, zeker, zeker jeugd sentiment? Ja, zeker jeugd sentiment. mijn... Uh... Ik ben ook in Zandvoort geboren en opgegroeid. En, uh, ik zat een echte brugman. echte brugman. Brug, Mijn moeder, uh, Kerkman, ja. die zaten altijd bij Schouten vroeger, bij tent 5. En dan kwam het bootje ook voorbij. En dan was het afwaarts stoeleman en uh, vlaggetjes ja. toeteren en dan het bootje in. Ja. Ja, ja, ja. Dus toen die boot uh, uiteindelijk een keer te koop kwam, dat stond dus alweer 15 jaar geleden, toen heb ik hem overgenomen. Alleen, uh, er waren geen vergunningen meer en dus ik heb hem meegenomen naar Haarlem. Dus Haarlem heeft niet uitgevaren. En nu is hij weer terug op Zandvoort, omdat ik een strandpavioen heb. En, ja. uh, ah, Jumo, en we zijn, ja, ayuma Ja, Ajumo. we zijn gefaciliteerd om langs de kust te mogen varen. En dat is heel erg leuk. En uh, de boot is heel oud. de boot is gebouwd door Hans Boon in 1967. In de winter van 1967. Dat is ook een bekende mm -hmm. zandpoedse boot ja. te ja. bouwen. Ja. de zolder van de Cornelis-Slevenstraat. Ja. Te, te gaan over de die Schatsschool. En, uh, en hij is met, door, door mannen van de reddingsbrigade... met stijgers is hij naar beneden uh, Ge -ge -ge -gezakt, gezakt, zeg maar. Met zijn tien hebben ze dingen dingen van die zolder afgetrokken. En de strand oh, gebracht. Ja. Dus de eerste keer dat hij vaarde was in 1967, zomer van 67, en toen was de naam de Holy Mackerel. En de Holy Mackerel is natuurlijk uh, wat bekender aan Neltje Jacoba. Ja. Iemand anders heeft Neltje Jacoba genoemd, daarna naar de hand. Ik weet niet meer precies wie, wie dat geweest is, maar in ieder geval... Uh, Het is zo gebleven. Maar toen jij hem toen kocht, kocht, heette hij al ja. Neltje, Neltje, Neltje, Neltje Jacoba. En dat ja. is in 1998 geweest toen ja. ik hem overnam. Maar ja, ik moest ook, ook varen. Dus ik was die strandtent begonnen, maar ik kon niet in de strandtent ervaren. Ja, en, en, en, en Jaap is, is een goede vriend en de beste schipper van Nederland, vond ik. En hij had, had, had tijd uh, van deze zomer om het op te pakken. En uh, samen zijn we on gegaan. Jaap. Jaap, uh, Jaap die, die vaart. Uh, we hebben ja. net al gesproken over zee en geen zee. Jij bepaalt wanneer er gevaar wordt? Of ja, doe je een overleg? Een overleg met Wim, want die weet het net zo goed als ik. Um, we willen altijd zorgen dat de passagiers niet alleen een comfortabel, maar ook een veilig ritje hebben. En uh, dat, dat, dat weten Wim en ik toch mm -hmm. net ietsje beter dan de, uh, de gemiddelde bezoeker. En, uh, uh, ja, het is altijd afhankelijk van het weer, dat klopt. Het is niet alleen de zon, maar ook uh, de zee die bepaalt of we het, uh, of het of we kunnen uitvaren. Ja. En nou, zoals jullie allemaal weten is het uh, de laatste twee weken is het prachtig mooi geweest. Maar daarvoor ja. is het heel, uh, ja, heel slecht, hè? Heel, heel slecht ja. geweest. Alleen nu profiteren we ervan. We gaan er nu van genieten. En het, uh, het, is, uh, het wordt enthousiast ontvangen. Ja. Ja. Hey, uh, het, het vaarschema begint bij Ayumo. Ayuma, ja. Ayuma. Ayuma. Ja, Ayuma begint. Uh, uh, heb je overal borden staan? Ja, wij gaan s ochtends zetten we onze zogenaamde haltes uit. Ja. We hebben zes stops. Zeehaltes. Ja. ja, inderdaad. En die zetten we als bordjes op het strand, waaraan de mensen kunnen herkennen waar ze ongeveer moeten verzamelen, zeg maar. Dat vaar ik ook continu af tot aan Rabanneuilly. En mensen kunnen dan per halte opstappen voor twee euro per halte kunnen ze meevaren. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om een volledige route mee te varen. Uh, mensen kunnen zelfs vooraf reserveren ook om, uh, om een bepaald tijdschema aan te houden. En uh, gebruik te maken van, een, uh, uh, van bijvoorbeeld een uur lang varen. Al, al willen ze voor anker liggen, dat, uh, dat kan allemaal. Dus we zijn niet alleen watertaxi, maar ook uh, op, op reservering. Is het ja, ik zie hier uh, per halte 2 euro. En daarachter staat Rappa Spot 4 euro. Hoe moet ik dat zien? Nou, maar dat een, dat is dat een heel eind weg? Ja, dat is zone 2. Dus uh, <laughs> de twee zones. Ja ja, ja, ja. Um, als ik nou um, vanaf de tweede halte, die is bij uh, de watersportvereniging, zelfvereniging, ja. Ja. Okay. Uh, heen en weer wil varen. Waar naartoe? nou naar Rapanui en weer terug. Oké. Okay. Ja, kan ik er een dagkaart kopen of moet ja, ik per... Ja, dat doen we al. Dan, we zijn net begonnen uh, hiermee, uh, dus we moeten een klein beetje uh, in overleg kijken hoe we dat. Kijken als we met kleine kindjes zijn. Dan, dan valt het natuurlijk wel de schons in om met, met vier kinderen dan uh, vier ter, ter, ter te 30 euro te gaan, ja. gaan betalen. Ja. Dat, dat is niet ja, helemaal de bedoeling. Nee. Nee. Okay. Ja. Maar ja. Het, ja. Moet wel, het is wel de bedoeling dat je gewoon ook mensen vervoeren gaat. Dus echt dat er gewoon langs de kust heen en weer, ja. weer varen, dus Dat je in, in en uit kan stappen. Ja. Dat is ook een beetje leuk Hop in het hop ervan. out zeg maar. Zo het een is ook een beetje om wat mensen heen en weer te vervoeren van Naakstrand en weer terug. En ja, de de naam Taxi hè. Die kan natuurlijk ook een beetje op want het Naakstrand is natuurlijk een drukbezochtland. Alleen de mensen moeten uh, vanaf de trein dus een helemaal die kant op lopen. En ja. het, Betel, het is misschien wel een, een, een, een tegen om daarheen te gaan, hoewel ik uh, van de natuurlijke wereld weet dat zij daar gewoon aan gaan lopen. Als het een beetje bekend is bij jullie, dan gaat het natuurlijk wel wat drukker worden met de boot. Ja, dat gaan we, daar gaan we wel vooruit, ja. Ja. En dan zou je dus bij uh, Pallas uh, ja, we redelijk druk hebben. Bij ons, maar dan ja. zeg je. Ja. Je route is naar Rapa Nui, maar kan je dan ook zeggen van nou, we gaan nu eerst naar Naaksel? Nou, naar. het is wel uh, in overleg en, en, en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. dus. Ja. Ja. Tot nog, toe hebben we nog geen... Uh, ze staan nog niet te dringen. Nou, Hoeveel, mensen niet te in, ja. Hoeveel mensen kunnen u vervoeren? Hoeveel uh, mensen kunnen u per We gaan tot maximaal twaalf oh, uh, okay. op dit moment, omdat ja. we uh, ja. bepaalde regelgevingen ja. uh, hanteren. Ja. Uh, maar er zijn wel uitbreidingsmogelijkheden. Ja. Ja, en hoe ver zit je dan vanaf het strand nou, dat je in zee bent? Is, willen we willen wel zorgen dat de mensen het beleven vanaf zee, want ja. dat is het leuke. Ja, mensen liggen mooi. de hele dag op het strand en weten wel hoe de zee eruit ziet, maar ja. vanaf zee is het is net heel een, anders, een he? ander ja. gezichtsveld. En dat ja. maakt het leuk. Dus uh, we combineren het ook een beetje als mensen echt als, als taxi van A naar B willen, dan doen we de, de kortste routes op om ja. de omweg. En ja. anders uh, ronden we nog een keer een boeitje. Een, een en, toeristische route. Uh, ja, dan doen we de toeristische route. <laughs> maken we het leuk. Niet alleen als watertaxi of als rondvaartboot langs de kust te boeken. Je, je zegt zelf al van uitstrooien tot bedrijfsfeestjes... Uh, heb je daar al aanvragen aan? Ja, er zijn al concrete aanvragen. Dat klopt. Ja. Ja, dat gaat, uh, wat dat betreft, is het enthousiasme groot. Nee, het is meer zandvoortsdien. Kijk, iedereen kent het bootje als de vlagboot vroeger, ja. met, met de toeter. En, uh, wordt er worden continu op aangesproken door mensen in het dorp ook van dat het leuk is dat hij weer vaart. Ja. En dat is de basis. Het is een ja. nostalgisch gegeven. Ja. En ja. Daar moet moet kijken. Niet, uh... Het moet toch niet al te duur. moet voor ons niet al te duur worden. Het moet ja. laagdrempel zijn en het moet uit kunnen voor ons een klein beetje. Dat is eigenlijk het enige wat we willen. En ik denk dat het iets toevoegt voor het dorp dat bootje weer vaart. zeker. Hoe vroeg besluit jij om je eerste vaart te maken? Als je de persoon naar buiten kijkt. Nou, over het algemeen... Al zes morgens. Ik vroeg proefwaren. Schippers zijn niet om zes uur. Nou, kijk, wij weten eigenlijk al een dag van tevoren hoe het gaat worden. Maar het kan net zijn dat er een frontje op zee zorgt voor iets meer golven dan verwacht. Ja, dat passen we aan. Uh, maar in principe varen we vanaf 11 uur, maar uh, op reservering uh, kunnen we vanaf 10 uur of ja. vanaf 9 uur varen. Dat is geen enkel punt. Ja. En uh, al naar gelang de, de behoefte. En vloed ja. en app, hoor. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en moeten mensen ook nog zo'n reddingsvesten om? Ja, aan boord. Dat, die dat, niet die hoeft op, niet maar volgens, uh, nou, volgens regelgeving Wordt hoeft dat het? niet eens, maar ja. we hebben dat wel aan boord. alle veiligheidsmiddelen zijn in gezien. Ja, ja. Dat is wel handig. Lijkt mij wel. Ja, ja. je wil het toch, uh, op een nette ja. manier doen. Ja, ja. ja, ja, ja. ja Je, je Leuk. moet het goed doen, want daar is natuurlijk ja. inderdaad... er is regelgeving genoeg op het water. Ja. En, uh, en dan moet je, je wil zeker houden. niet dat er iets gebeurt. Dus je nee. Nee, het is, is zo'n liefhebberij ook voor iedereen. Ja, ja ook dat. Ja, ja. Je doet het erbij, hè? Ook uh, toch, ja. eigenlijk. Ja, het is, uh, zeker voor Wim dus... is het een... Uh, ja. uh, ja. Voor jou is het ook vrije tijdbesteding. Het is voor mij een vakantieperiode. En dit is niet mijn werk. Maar wel heerlijk om in de zon... Iets te kunnen doen. Lekker buiten. Ja. Op het strand stil liggen, dat hou ik een uur vol. Ja, ja. En, uh, moet oh, dit is leuk. En, en al die mensen. Nou, prima, heren. Uh, jullie zitten op sprong om naar de strand en naar de boot te begrijpen. Dus, dus uh, ja. hartelijk dank voor de komst. Dat je leuk. Leuk. Uh, hey, leuk. In ieder geval ja, leuk, leuk dat die uh, weer ja. maakt. Uh, Mocht je nou in de buurt zijn, uh, daar varen ja, we keer mee. Zeker weten. Ja, maar want we gaan een telefoon met je boot erbij. Misschien kunnen we een uitzending daar pagina is. Ja, doe maar. Ze kunnen mensen alle gegevens vinden. Facebook, c daar sloep op c.nl. Sloep op zee.nl nee, nee, die oh, zit op zee. Nee, gewoon nee, nee. Oh. het is de oh. Facebook. Maar een de telefoonnummer. Ja, telefoonnummer. Ja, uh, 06-4244 En dan? 4244-9147 Dat is dan Neeltje Jacoba. Kijk. Nou. nou, kijk. Goed. Heerlijk bedankt. Tot ziens. Leuk. En we zien de boten zelf weer voorbij komen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.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 London town eagerly pursuing all the latest fans and trends cause she's a dedicated follower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 Leuke muziek ja. weer uitgezocht. Ja, leuk. Uh, aangeschoven is uh, wereldberoemd in heel Haarlem en omstreken. Vandaag in een krantenartikel te lezen. Gerard Scholten, de duinwachter. Ja, Welkom. Ja, ja zo ja. kan ik wel weer zeggen. <laughs> ik krijg er een kleur van. Uh, dat zien de mensen dat je? niet mensen thuis nee, natuurlijk. Nee, nee. Toch... Maar het ging over waterbeestjes. Ja, ja, dat ja. vond ik wel een interessant artikel. Ja. Uh, vaak hebben we het over botjes en over gewaaiën ja, ja, en, ja, ja. uh, en over, over, over ja. muisjes en zo. Ja. En nu was het artikel dus echt over, over waterbeestjes. Ja, ja de, laatste, de laatste weken, maanden, heb ik mijn hoofd af en toe eens onder water gestopt <lacht> in <de duinen>. <lacht> <lacht> uh, met een Met een duikbril op natuurlijk. En, uh, nee, en, en, ja We hebben gewoon in het water leven zo enorm veel uh, beestjes en, en, en planten natuurlijk. Wat eigenlijk ook enorm interessant is en... Uh, we hebben daar ook wel excursies over. Ja. Dus mm -hmm. uh, Dat hebben ze opgepakt uh, bij de krant. Leuk, en ja, ja. Die kwamen langs, inderdaad. Ja. Ja, het, over, uh, ging over, uh, het ging over groen, groen. He, de kleur van ja. deze week. Ja. Ja. En, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik kon het mezelf niet laten bij, bij die journalisten om ook de weg van het water te vertellen. Want, ja. Ja, de Amsterdamse waterleiding daarin. En we maken zelf dus het water voor de Amsterdammers. En Dat begint dan bij de, de inlaat van de, van de oase. Dan gaat het in twee, drie maanden door het hele duin heen. En uiteindelijk wordt het gefilterd in het infiltratiegebied. En komt het weer in de oranje komt terecht. En dan ja, is het voorgezuiverd drinkwater. Dus maar denk, dat moet ik er even laten zien. Maar dat stuk mag je normaal niet in, toch? Nee. nee zij, een, ze, ze, ze, ze, ze zei ook eerlijk, die journalist. Ik ga het gelijk aan mijn moeder vertellen wat ik allemaal niet gezien <lacht> heb en gedaan <lacht> heb in de boswater. Nou. Dus ja, dat is leuk. Hey, dat water, hè, dat werd vroeger met trekschuiten vervoerd naar Amsterdam. Ja. Ja. Hoe, hoe ging dat vanuit de daar? Welke route volg je dan zo'n beetje? Nou, dus het... de, de Leidse Vaart. De Leidse de Leidse Vaart. Vaart. Maar de, wat zit ja. daar tussen nog? Want hoe kom je dan in de Leidse Vaart? Ja, er, er zit een klein knaaltje eigenlijk. Maar het is ook maar even geweest. Dat, ja, ja. Want later, heel snel al werden de eerste leidingen, kleine leidingen aangelegd... naar de Willemspoort, he. de Amsterdamse Poort. Uh. Nee, de Halempoort bedoel ik. In, uh, op, in Westerpark, in Amsterdam. En daar werd toen... De eerste emmertjes water gebompt ja. Ja. Voor, voor één cent per emmer. Natuurlijk. Dus dat, dat ja, met die trekschuiten? Ja, die fles met die. Uh, de de trekschuiten is dus ja. heel, heel, heel kort geweest. Heel kort geweest. Ja. Langs ja. die halen met trekvaart. Ja. Ja. En nu de beestjes, want ja. uh, veel, uh, je, je ja. schept iets uit. En ja. uh, dan zie je bijvoorbeeld dat, ik weet niet hoe die heet, met die luchtbelletjes onder zijn. Uh, ja, de schaatsenrijders. Uh, ja. ja. Ja. Ja. En die zie je echt op het water lopen. He? Ja, ja, dat die zijn lopen. Echt, uh, ja, die zijn echt. We hebben hier een hele kaart met. Daar staan zelfs vissen op, dus die zie je zo wel. Wat zijn nou de bijzondere beesten die jij uh, in en op het water ziet? Nou, indrukwekkend in ieder geval is, is zijn, die, zijn die grote snoeken die bij ons uh, in liggen. Van, van, van uh, 80 tot een tot meter. En, uh, en die, die liggen op een hele mooie plek. He. Die liggen dan voor zo'n duiker vaak. He. Dat water dat stroomt hard naar binnen. En dan komt dat water uit zo'n duiker. En met die duiker, met dat water, met die stroom worden de vorentjes mee gesleurd. En die snoek is niet gek. Die ligt dus voor zo'n taak. En dan ga je, die ziet weer wat aankomen. Doet die grote bek open. En, het en hoppa, het voedsel stroomt zo, binnen. Voedsel, die stroomt zo naar leuk. binnen. Ja. Dus, dat is, uh, dus dat is heel indrukwekkend. Maar de kokerjuffer, bijvoorbeeld. Dat, dat is een, uh, een larve van een libel. Die... Uh, ja, nou, dat is wel heel bijzonder. Een heleboel mensen denken, er liggen gewoon wat, uh, allemaal takjes. Duizenden takjes op de bodem van, uh, van onze toevoerslootjes ja. of onze geulen. Maar nee, dat is, dat is de kokerjuffer. Dat is dus een larve die kruipt in een soort koker. Gemaakt van allerlei soorten materiaal. Strootjes, uh, stukjes klei, uh, stukjes waterplant. En ja, niet te herkennen. Je denkt echt een soort zo een takje. Laasje, ja. Kan, ja. Ja. Ja. ja, zo beschermt hij zich ook. Want... Het zwemmen van allerlei soorten rovers uh, in het water, die, die libelles, hè, die voor het grootste deel van hun leven in het water leven, mm. eigenlijk ja. maar een paar dagen boven het water ja. vliegen en wel heel mooi zijn en dan weer uh, eieren afleggen op het water in waterplanten. Maar uh, het grootste deel leven ze in het water en daar zijn ze ook voor zelf voedsel voor een heleboel prooien. Ja. Ja. Ja. Dus je moet uitkijken als je een uh, kokerjuffer bent. Ja, dat moet je, je, moet je, ja. zeker uit ja, je moet in je koker blijven. Ik zie ja. ook een boosmannetje en een, een steekmuglarven. Dus er is van alles te, ja. Uh, te vinden. Ja, ga salamanders, je nou. Je, zie je, die, die, die, die soorten salamanders vinden kinderen ook altijd ja. heel interessant. Uh, als je met zo'n excursie van waterdiertjes. Hè, dan gaan ze allemaal met netjes. En we nemen een paar van die uh, accubakken mee. Hè, waar, daar kan je dan kun je het inscheppen. Nou, en dan ga je eruit. Met je. Met je kleine microscoopje ga je bekijken wat voor diertjes, ja, en van, is als ze groot zijn, ze helemaal interessant natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Leuk. Uh, je bent natuurlijk al, al jaren uh, duinwachter. Heb ja. je dit gelijk erbij gedaan? Ik ben uh, toch boswachter staan. Ja, maar opzij. ik vind ik ik vind je? Het, nou, ik, ah, ik ga vind je toch corrigeren. ja <laughs> nou, maar, nee, maar ik moet je toch de hand geven, wij zeggen ook altijd duinwachter. Kijk. Want wat de chefs zeggen. zegt, hey, nee, jullie zijn boswachter, want... Er is alleen maar een soort cao voor boswachters, ja, iets okay, voor duinwachters. Ja, nee, nou, uh, maar het was gewoon toch even. even duinwachters hoor. <laughs> ja. Ik heb de echte duinwachter aan mijn ja, zijde. Ja, <laughs> ja, uh, misschien dat je dat gewoon even eraf kan halen en dan nog een duinwachter. <laughs> ja. uh, maar toen jij dus uh, duinwachter, boswachter uh, werd. Heb je toen gelijk het water erbij gepakt of is dat, is dat later gekomen? Nee, dat is later gekomen. Dat is eigenlijk via die opleidingen van, van de IVN. Ja, dan krijg je... Uh, ja, over, over flora, fauna. Mm -hmm. Dus een gegeven moment over bomen, plantjes, maar dan een gegeven moment ook over dieren. En uiteindelijk ook over de waterdiertjes. En dan ontdek je vast als je daar met je microscoopje bezig bent, wat er allemaal wel niet in zit. En, uh, en dan hebben wij nog eigenlijk, het is het meeste is uh, volgezuiverd water. Dus daar zit niet zoveel meer in. Maar die, uh, wat ook in, in de krant stond, die duinrel, dat is echt een oude mm -hmm. duinrel, dat, mm -hmm. waar, waar vroeger het hele duin uit bestond. Hè. Dat, dat waren allemaal rellen. Die gingen van het hoogste punt naar het laagste punt. En uh, alleen nu hebben we nog maar één oude, oude duinrail. Eigenlijk een, een soort uh, cultureel historische ja, duinrail. Ja. En die ja, houden we, ja. daar zijn we trots op ja, zelf ja. En die onderhouden we goed. En daar barst het van de waterdiertjes. Ja. Maar je zegt zelf al, er is een aparte excursie voor. Ja. Uh, laten we even naar het uh, struinen in uh, de waterleiding Duinen gaan. Ja ja dat de struinen in uh, in ja, ik mag niet zeggen in het verboden gebied. <laughs> uh, nou maar deze waterdiertjes die duivel die ligt er buiten hoor. Ja. Die, die ligt vlak bij de ingang uh, Sandfortsla of uh, ingang. Uh, de Oase. Oase. Ja, ja, ja moet ik zeggen. Ja. en uh, die excursie van, van die waterdiertjes die zie je ook hier achterop struinen staan hè, bij de activiteitenplender... Ja is 11 augustus. Ja. En dat is dan voor ja, dat is wel mooi in de vakantie hè, voor voor kinderen vanaf 6 jaar met volwassenen erbij, want we moeten ze allemaal goed in de gaten houden, want ze, het is wel lekker verkoelend in het water, maar dat kan zelf niet hè. Nee. Want het blijft altijd nog verboden ja? ja, in of op het water te begeven, dus gingen, in Ja, ja. En normaal mag je dit ook niet op je eigen houtje, mag je niet in het water gaan vissen of nee, uh, dat nee. is allemaal verboden. Maar met een excursie hè, dan hebben ze allemaal netjes bij hun en wij organiseren ja. Die zoekkaarten natuurlijk. En ze krijgen nog een drankje erbij. En dan gaan ze met twee specialisten op stap. En daar zit ik waarschijnlijk ook bij. En dan uh, gaan we op zoek naar de waterdiertjes uh, bij de Duinrel. Dus dat is een van de excursies die hier ja, inderdaad uh, op staat. Nu we toch zo ja. bezig zijn met ja. excursies. Ja. <laughs> Ga ik even nog naar woensdag. Aankomende woensdag. Dat is de eerste uh, volgende. 21 juli. Natuur en meditatie. Dat is ook bij ingang de ja. om 8 uur. We gaan er namelijk dan, uh, als het uh, licht is, gaan we erin. En we komen in het donker eruit. Oh, Oeh. Er staat ja, 7,50 euro, 50, maar dan zit er wel een uh, natuurlijk drankje bij. En dat een, natuurlijk is... drankje. Ja, een natuurlijk drankje. <laughs> een natuurlijke drankje. <laughs> Je vist gewoon een beetje water uit hier. <laughs> Nou, ik druk wel watermunt, inderdaad. Oh. En ik heb heet water bij me, dat dus zet ik... Als mensen twillen, dat, heb ik, dat heb ik allemaal ergens klaarstaan natuurlijk. Het ja. hete water. Maar daar heb ik ook onze duindormbiertjes. En onze uh, vlierbiertjes. Maar ook wijn. Dat is ja. allemaal natuurlijk, en dat komt natuurlijk. allemaal uit de duin. Nee, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat, dat zitten wij in. En er is een uh, docent. Meditatie. Die gaat mee. Die doet tijdens de wandeling... Eigenlijk is zij het tegenovergestelde van mij. ik vertel mijn verhaal. En ik ben toch een beetje druk. Niet zo heel erg stil. Want ik hmm. moet wel wat zeggen. Ja. Natuurlijk. Hè. <laughs> ja, ja, ja, maar ja. zij doet echt de meditatie. Drie keer een sessie. Niet te, niet te serieus. Maar toch wel echt meditatie. Van uh, rust. Ja van rust. Ja, ja. Uh, je eigen lichaam voelen. Uh, op, op, op een boeddhistische manier lopen door de duin. Wat je dan eigenlijk uh, allemaal wel niet extra hoort. En nou, zo hebben ze drie van die oefeningen. En dan wandelen we... Meestal met ja, een heleboel dames, want daar komen toch meer dames op af als heren. Mm -hmm, mm -hmm. En, uh, maar goed, ik doe ook gewoon mee hoor. En, uh, <laughs> ja. Het is goed voor het lichaam ja. en geesten. Ja, ja, maar... Zo is dat. Ja. Ja. Nou, ja, de rust, ja. de rust, rust is is goed. Goed in de duim is altijd goed, vind ik. Ja. Ja. Als je daar op een bankje gaat zitten uh, en je luistert naar wat er uh, wat allemaal, allemaal om je heen gebeurt, ja. vogeltjes en zo. Echt rustgevend. Ja, zeker. Ik zie weer een leuke. Met paard en wagen op zoek naar de herder. Ja, nou, die is. Maar zeker die is maar voor leuk. drie personen. Ja. Die is zeker leuk. En wat heb ik ervoor gezet? Vol. Ik heb er gauw in mijn excursieboek gekeken voordat ik hier naartoe ging. Maar ja, die is zo populair. Die gaan dan met een uh, met een knapzak, zeg maar... Uh, en uh, met een uh, paard in wagen van, de, van de, uh, uh, Paul van der Stap. Die mm. komt uit de zilk. Die rijdt mm -hmm. inderdaad naar de hedder toe. En dan uh, zoeken ze als het ware de hedder op. Dan gaan ze een tijdje met de hedder meelopen. En die vertelt over de schapen, over de borenkollies en uh, ja, zo hebben ze een prachtige, prachtige excursie, maar hij is gelukkig, later is hij er weer, zie je dat? Ja, ja hij komt weer terug inderdaad. 14 ja. en 28 augustus, ja. en die is echt wel heel leuk voor kinderen, hè, van, ja. van 6 tot 12 jaar, picknicken bij de met herder. Met de herder, ja. En dan doen ze ja. eigenlijk het, hetzelfde, alleen dan worden ze doorheen, door ons erheen gebracht, met de, met de busje, dan lopen ze uren mee met, met de herder. Ze hebben ook zo'n knapzak. En er zit wat drinken in. En er zit lekker wat, wat eten in. En uh, de herder vertelt allerlei verhalen. Ze mogen zelfs de hedders uh, helpen. Hè, dat ze de hondjes uh, zeg maar de schapen. aanwijzingen ja, geven. Ja, zodat de ja. schapen bij elkaar blijven. Dat is ook heel succesvol. Uh, hij is gelukkig nog niet vol. Dus die, dat is ook wel een aanrader. Woensdag 14 en 28 augustus. En uh, dan om 14 uur. Dus om 2 uur smiddags bij bezoekerscentrum de Oranje komt. ja die kost dan 10 euro, maar goed, ja, zit ook het zit dan weer eten en drinken. En het, en het, ja. eten zit ja. het eten zit erbij, het bij. eten en drinken erbij. Ja, ja. ja. nou, ja, dat zijn nou, Excursies ja. en uh, live plus. Ja, ja. wat is plus ja. dat ja. Ja, plus. Ja. ja, live. Ja, project. ja, waternet. Zo waternet Kijk, een, een aparte, een aparte en, folder komt en, daar over tafel op. En die de Live op maat. Ik zie een header. Ja, en die live plus projecten. Die staat ook trouwens op onze site hè, van www.waternet.nl. Wij hebben namelijk, uh, ik denk ongeveer 2,5 miljoen euro subsidie binnengekregen van de EU. Vanuit uh, Brussel. Dan kan je wel een brug zo, bouwen. Zo? Ja, die brug. Maar die wordt, uh, die gaat lekker, hè, trouwens. Die brug, die brug gaat heel lekker. Ja, die, <lacht> ja, ja, ja, ja. die komt gewoon in december is die af. En, uh, nou Ik las ja, in de krant ja, dat mooi. het eerste stuk uh, gereed is voor de fiets. Ja, de, de, de, over de oude trembaan. Ja. Die, liggers, die liggen al ja. over uh, ja, ja, het fietspad ja, heen. Ja. En 19 augustus, meen ik uit mijn hoofd, komen de liggers van, uh, ik meen 21 meter lang. Spektakel worden trouwens, hè. er wordt helemaal een tribune gebouwd. Uh, nou, uh, ik ga daar zeker naar kijken, want uh, de zandvoerslaan wordt afgesloten die, uh, die nacht. Ja. Ja. En het lijkt me een geweldig project om gewoon eens naar te gaan kijken. Want het is, ja. het 21 liggers ja. moeten daar geplaatst worden. Ja precies. En ik, ik zie zelfs dat mensen daar in het weekend doorwerken, dus er wordt wel druk op. Uh, ja inderdaad, uh, ja, dat maar alles is al geregeld, ja. dus die, de, en die tribunes die natuurlijk gratis staan, ik zei al, nou daar gaan dan we ka kaartjes, kaartjes verkopen en drankjes. Ja, ja precies. Uh, een hele happening. <laughs> ja. Beetje <drankje> muziek erbij. Een <laughs> <laughs> <laughs> drankje en een koekje erbij, en ja, ja. dan komt de zijn met zijn met schaal aan. Ja Nee, maar daar moet je zeker bij zijn, dat is leuk. Ja zeker, ik wil even terug naar het live-pack, want we gaan tegen die tijd zeker nog een keer over het plaats van de brug hebben. Het live, uh, live op de kaart. Ja, nou, Wat dat voor gaan, project is dat? Nou, dat? Dat zijn drie projecten eigenlijk. Ze gaan bij ons die Amerikaanse vogelkers. Daar zijn ze al heel druk mee bezig. Maar daar hebben ze nou extra subsidie voor gekregen. Om die te bestrijden. Dus we hebben sowieso wel bijna 100 vrijwilligers. Die enorm uh, hun best doen om het te bestrijden. En uh, onze eigen mannen van beheer. Maar nu hebben we ook geld gekregen. Om loonbedrijven in te huren. en uh, Die gaan ook uh, met de motorkettingzagen En uh, met grote kranen. Die grote Amerikaanse vogelkessen eruit trekken en uh, eromzagen. Oh. Om onze oorspronkelijke bomen, hè, zoals vlieren, liguster, ja. de duindoorns, weer ruimte te geven. Denk je uh, dat dat lukt? Oh, dat is een moeilijke vraag. Want ik heb, uh, we hebben het er wel eens over gehad, maar het is al een hele tijd geleden. En het ging ook over vrijwilligers en over schapen die daar uh, aan het meehelpen waren en andere dieren. Maar het blijft terugkomen. Ja. Ja. Dus je kunt natuurlijk heel veel opruimen. Maar misschien is het over 20 jaar weer net zoveel. Of, of... Oh ja, als je niks meer gaat doen. Kijk, we hebben niet voor niks die duizend schapen uh, mm. die we nu hebben. Ja. Die, die, ja. We hebben zelfs de Trentse ja. heiderschapen. Ja. En we hebben uh, twee headers. Met, met, uh, en onze 400 eigenschapen. We hebben die roodbonte koeien. Ja. Uh, we hebben onze vrijwilligers. Om het maar in, in, in de perken te houden. En heel langzaam vinden we nou het terrein van die Amerikaanse volkers. Maar, maar, maar, een, maar... Een, een, een loonbedrijf is natuurlijk een gespecialiseerd bedrijf. Op het bestrijden van het uithalen van. Dus ja. die maakt daar een, een inhaalslag in. Ja, precies daarom. De, met deze subsidie hopen ze dat ze die inhaalslag gaan winnen. Mm -hmm. Dat uiteindelijk alles uh, zover is. Dat alles een keertje uh, ja, behandeld is, zeg maar. Aangepakt is. En dan moeten eigenlijk die schapen het doen. En, en, en die koeien. En die vrijwilligers zo. En eigenlijk is te hopen dat de konijnenstand omhoog gaat. He. Als die konijnenstand maar omhoog gaat... dan heb je eigenlijk niks meer nodig. Dat weten is jullie die, misschien beter dan ik. Ja, is die laag dat, nu? Nou, De konijnenstand is nu 40.000 tot 50.000. Is het nou, weinig? Is weinig? Ja. Nou, op dat gebied is dat niet genoeg. Ja? Maar hoe komt dat? Nou, door die mixen met oh, konijnenziekte ja. en de VAS als een virus... Vroeger ritselde het van de konijnen. Hoorde ik wel eens van oude collega's. Je hoeft hem maar in je hand te klappen. En elke werknemer die daar werkte. Die had op het eind van de dag toch een konijntje in zijn tas zitten. Die je per ongeluk... Ja, die per ongeluk toch in... Ongeluk. Bij polierde dood ging hangen in een tijdje. Ja, ja. In schuur. Ja. Nou ja, ik, ik kijk hier daar uh, blanke billen uit. Nou ja, dat zegt het Ja, al, dat, he? zegt ja. Dat, dat zegt toch genoeg. Dat uh, zegt Ja, ja. Die, die familie weet er wel meer van. Um, zijn er nog uh, hoogtepunten in dit uh, excursieleven voor uh, augustus en september die niet gemist mogen worden? Nou, weet je wat, wat, wat. een collega van je, ik zie hem hier lekker buiten zitten op het terras nu. Die zijn we net tegen. Hij is wel vaker uit te rusten. Ja, is toerist Maar hij zegt: oh, ja, <lacht> <lacht> uh, Bramerszoeker komt er binnenkort weer aan. Dat moet je niet vertellen. Oh. De, dan, gaat zijn, dan gaat iedereen en dan zijn ja. er mooie plekjes. Oh, die, okay. <laughs> ja, dat vertel ik. Niet. Hij heeft een paar <laughs> hele mooie plekjes verteld. En hij heeft ook verteld dat het sapper van. Mag je, je bramen plukken in de ja. waterlijn, daar? Ja. Dat ja. Bramen plukken is uh, toegestaan. Dat is vrij. Niet. Uh, je mag geen takjes afsnijden. Nee, van precies. Guster of van, uh, van vlieren, maar bramen. Bramen dus mag wel. Van oudsher toegestaan. Ja, uh, de bramen zijn dit jaar ook wat later, heb ik begrepen. Ja. ja. Ze zijn nu nou nog groen. Hè? Ze zijn mm -hmm. aan het ontwikkelen. Net, eigenlijk, net als de Duindorens. het ja. is ook zo'n ja. hele ja. vruchtbare... Allemaal later. Uh, uh, uh, ja, uh, best zeg maar. Maar uh, ik denk zeker over uh, drie, vier weken. Dan is het echt... Uh... Dan kan je met je 10 liter emmer weer de duin. <laughs> Goed, Goed. Nou, met de boodschap dat de bramen over drie weken weer geplukt kunnen worden. <laughs> ja. um, sluiten we dit af. Gerard bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ja, uh, je gaat leuk. weer terug naar, uh, naar de dienst met een uh, heel snel, want uh, ja. ze wachten op me. Ja. Okay. Veel plezier en <laughs> okay, dank, dank je wel. Je wel. Dank. dank je wel. Het net over ja. bruggetjes nee. en hebben die houdt waarschijnlijk ook wel van bruggetjes staan. want een <laughs> keurig stukje jazz. Alleen maar, alleen maar Scott Hamilton. Yeah. Scott Hamilton. Ja wie kent hem niet? 2-18. Dat is een ander wie kent hem niet? Aangeschoven van Jan de Bruin uh, van Café Neuf. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ton is ook aangeschoven van uh, de Oomstee geweest. Goedemorgen. Je bent Morgen. daar uh, weg hè? Uh, hoe lang ben je daar weg? Een week of drie? vier? Nee, ja, van, uh, vanaf 1 juli. Bevalt dat? <laughs> had ik, niet, ik had het niet gedacht, ik dacht dat ik het heel erg zou missen, want ik heb er heel veel plezier beleefd, 7,5 jaar. Maar thuis schijnt het ook gezellig te zijn. Dus het uh, nou. schijnt, schijnt of is. Het is gezellig. Maar uh, in het begin van het café hebben we het ook zo gehad, je hebt toen al gezegd, je doet het een paar jaar stop. Ja. Dus nou, een paar jaar is wat uitgelopen. Is wat uitgelopen ja. Ja. Ik was van plan toen uh, drie of vier jaar. En dan krijg je het al wat gezeurd met de crisis en weet ik veel wat. We proberen het allemaal weer kwijt te raken. Nee, ja, ja. Dat is nu ook niet gelukt. Ik heb het nu verhuurd. Maar ik ben in ieder geval zelf dus, ja, ja, ja, maar het is in goede handen. Dus, uh, het zijn hele goede handen. Ja. Ja, ja, precies. Okay. Um, jij hebt daar een, een, een, een yes opgezet. Een yes, ja. yes zondagmiddag aan. En ook op vrijdag heb ik wel eens yes gezien. Ja, ik ben begonnen met twee keer in de maand. Dat, maar dat, dat is gewoon niet te bekostigen. Ook hmm. voor mij niet. Dus ben ik overgegaan op één keer per maand vaste yes. En één keer in de maand jam-sessie. Dat is meer betaalbaar en ook, eigenlijk vind ik ook leuker om te doen. Waarom is dat leuker? Uh, nou, dat is heel verrassend natuurlijk. Hè. Als ja, je de situatie, situatie in het Café Oomstee kent, dan is het ja. zo dat je door de band heen naar het toilet heen moet. Dat klopt. Ja, ja. Dus je bent al heel erg in contact met de muzikanten. Maar ik ben zelf een liefhebber, dus af en toe speelde ik zelf ook een nummertje mee. En dat maakt het gewoon wat, wat, wat aangenamer. Er wordt weer even gericht met microfoons. Roy, bedankt. <laughs> <laughs> um, dat is gegroeid. Dat is dus heel heel erg. Um... En ook dat is nu in goede handen. Ja, maar is uh, ik vraag me, waarom is dat overgaan naar uh, Café Nuf? Nou, de, je zoekt een, een locatie om toch een jazzpodium te houden. Yeah. En Nuf is gewoon uh, een, een kandidaat daarin. Kijk, ik weet dat Mirjam houdt ook wel van een beetje jazz. En, als je een en een feestje. Ja, en een feestje. Nee, als je daar dan naar kijkt en, en in de buurt uh, rondkijkt, nou, dan is dat een passend café. Ja. Ja, de, ja, het is jammer voor de andere collega's dat die dat niet doen, maar die hebben daar ook niks mee. Maar, nee, maar... Uh, niet in een café gezet, uh, waar het, waar het niet thuis hoort. Nee, nee, nee dat is nee, waar. Dat is ook zo. Um, een paar weken geleden was er ook Jes bij jullie. Was dat ook al in het kader van deze uh, opzet? Ja, dat was de ja, eerste. eerste. Was Anders komt Roy weer en dan richt hij die Sorry. microfoon. Dus, <laughs> Roy, je checkt het allemaal, zodat iedereen thuis staat. Um, jullie, jij hebt de ruimte, zeg maar. Ja. Uh, je kan een podium bouwen aan uh, de linkerkant, zal ik maar zeggen. Um, hoe pik je dat op als, als, uh, als eigenares van een café? Nou, ik zal je eerst even uitleggen hoe het allemaal uh, gegaan is. Hoe het gegaan is uh, ja. De initiator uh, Hans uh, Suberink uh, heeft mij uh, benaderd. Uh, wij waren zelf bij Café Nuffen al van plan iets dergelijks uh, op te gaan uh, zetten voor het naseizoen. Uh, dit kreeg ik uh, kant en klaar in de schoot uh, geworpen. En daar bedoel ik mee uh, het staat. Het was al bekend. Uh, de artiesten kennen elkaar al. Het verhaal was al een uh, succes. En dat konden we zo uh, oppakken. En dat hebben we met heel veel plezier uh, gedaan. Uh, we hebben nu één uh, sessie achter de rug... Ik vond het zelf een heel groot succes, de, de sfeer was helemaal uh, top, de muzikanten waren echt uh, geweldig. Op een gegeven moment stonden er 11 uh, saxofonisten tegen elkaar uh, in het uh, dak er echt af te blazen. Uh, normaal gesproken, uh, als je een optreden in je zaak hebt, uh, ben je eigenlijk best wel uh, druk bezig met je bedrijfsvoering en pak je misschien iets minder van het optreden zelf uh, mee. Maar ik moet zeggen dat wij hier zelf ook uh, enorm van genoten hebben. Het was echt een Leuk. groot zwingend ja. feest. Dat is ook wel een van de voorwaarden die ik gesteld had. Toen ik met Hans Suberink in gesprek ging. We hebben natuurlijk een hele brede doelgroep. Er zijn wat oudere mensen. Maar er zijn ook heel veel jonge mensen. Ja. Dus het moet wel een muziekstijl zijn. Die, die beide doelgroepen aanspreekt. En je wil natuurlijk niet dat het een... Uh, experimenteel uh, tingeltangel uh, muziekje. Ja. Dus dat hebben we ook uh, duidelijk uitgesproken. Ja, die stonden het... voor de deur tijdens het eerste uh, ja. festival. Ja. En, uh, dus we hebben nu een formule gevonden waarbij het uh, swingend is, waarbij het niet uh, experimenteel of geitenwolle zokken het is. Uh, professioneel. Is. Ja. ja. Dus daar is uh, gehoor aan gegeven. En het is uh, nou ja, voor jong en oud gewoon één groot feest. Het was ook een groot leuk, feest, want ik zat leuk. heerlijk op het terras. Zoals ja. dadelijk zei, er stond ook daarvoor iets uh, te experimenteren. Hm. Uh, ton, lever jij uh, uh, advies aan, aan, uh, aan artiesten? Nee, het is, ja, als dat gevraagd wordt wel. Maar de leider van die hele groep, dat is uh, Arthur Heuwekemeijer. Die heeft ook een school in Amsterdam. Of tenminste, hij geeft les. En weet ik wel, dat is een, een begenadigd uh, saxofonist. En hij uit zijn school neemt hij heel veel mensen mee om het daar te komen doen. Dus zo kan je, nou dat kan het voorkomen, dat ze met z'n tien als een big band uh, staan op te treden. Hmm. Dus hij, hij, hij, uh... En juist met die muziek. Die herkent iedereen, dat, dat is mooi. Nou, en dan loopt ook nog wel eens een zangeres binnen, of een zanger, of een, of een trompetist. En dat, dat, is gewoon, dat is gewoon echt heel leuk om te doen. Dus je die neemt mee. gewoon een paar uh, mensen mee en uh, dit spreek je met jou, dan vind je dat uh, leuk dat we dan dat doen? ja, uh, ik heb gehoord, uh, de eerstvolgende is weer uh, vrijdag 2 augustus, want het is natuurlijk elke uh, eerste vrijdag van de maand. Volgende week vrijdag? Volgende week ja. vrijdag. Uh, ik heb uh, Hans gesproken en die heeft weer uh, een paar hele grote klinkende namen uh, bij elkaar kunnen brengen voor de eerstvolgende James-sessie. Het verhaal is eigenlijk dat het eerste gedeelte van de avond is er een, soort, een, een vaste bezetting die speelt. Uh, en daarna komen er alle, allerlei artiesten die schuiven aan, maar die komen echt uit Amsterdam, Haarlem, die komen echt overal vandaan. Is, is het Leuk, zo dat, dat je weet dat er in Nuf Yes uh, uh, is? En dat je een saxofoon hebt en artiest bent. Dan denk ja. je van nou, ga ik ook maar even... Ja. Uh, ja? Ja. Dus in feite komen ze aanwaaien en uh, we kijken elkaar Komt, aan. Ze kunnen gewoon spreken. meedoen. Uh, ja, de ja, artiesten nou, die nou. waren ook best wel uh, blij verrast toen ze nu uh, binnenstapten. Uh, <laughs> we hebben daar natuurlijk lekker de ruimte. Ja. He, wat meer dan uh, bij Oomstee. Dus, uh, uh... ja, jouw biljart zou wat groter zijn. <laughs> ik heb uh, geen biljart. Nee. Ze hebben een heel mooi uh, plekje. Zijn voor iedereen, dat is een mooi podium. Uh, ja, goed zichtbaar en goed uh, hoorbaar. Ja. En uh, voor de artiesten is het ook uh, heel ja. verrassend. Ja. Heb je namen voor volgende week? Uh, uh, vrijdag? Wel, uh, ja. Tom? Nou, wat, ik we wel verklappen, Ton? Ik weet niet welke pianist komt. Maar dat zal wel Leo Bouwmeester zijn. Mm -hmm. En Hans Zuring zelf daar natuurlijk. En op de drum zit Richard Lems. En Bas is, is altijd een gast. Wel ook in de vaste bezetting, maar die blijft over het algemeen doorspelen. De pianist wil ook nog wel eens wisselen. En dan is het verrassing wat ze mee. Doen. dan, uh, ja, wie, wie er komt die, die speelt. Ja. Maar ja, ook, ja, ik euh... weet in ieder geval dat de eerstvolgende 2 augustus dus hebben we sowieso een hele bijzondere gast. En dat is Ton zelf, want die heeft het uh, ah. gezegd mee uh, gaan <laughs> oh, spelen. spelen. Wat leuk. Nou ja, Hoort zegt het ja. voor Ton ja. Ari ja. is te zien in uh, ja, ja. Café Nuf, in de ja, eerste gedeelte. Ja, zo, zo zal het toch worden, nee, in de tweede gedeelte. In het tweede dus gedeelte. Ik ben ook gast het is dan. Gastroom, dus. Ja, ja. Nou ja, het is wel leuk om, uh, om dat dus toch te doen. Dus voor iedereen die he? Ton uh, toch de afgelopen drie weken gemist uh, heeft, <laughs> ja, kunnen dat de jongens, kom hem allemaal aanmoedigen, want dat vindt hij hartstikke leuk. Ja, leuk. ja bij deze. Ja. Um, het vervolg, elke eerste vrijdag. Ja. Um, ik zou haast vragen, als het nou zo heel mooi weer is, ga je dan naar buiten staan? Dat zou een overweging uh, kunnen zijn. Maar dan zouden we heel even moeten kijken met de vergunning hoe dat uh, geregeld moet kan. worden. In verband met het aantal decibel wat je produceert. Mm -hmm. dus het dan zou je, kunnen, ja, maar ja. ik kan daar nog niet... Nou, er, je mag natuurlijk niet zomaar op je terras gaan, nee, uh, gaan nee, nee. te toeteren. Hè? Nee. Ja. Uh, jazzfestival het Jazzfestival zonder wat is eigenlijk een beetje te ziel hè, dit jaar. Er gebeurt niks. Ja. Is dat jammer? Dat is heel jammer. Ik ga ik best doen om dat weer op de kalender te krijgen. Is dat van financieel? Financieel. financieel overwege. Ja, ja. Ja. Yes, um, ja. yes festival. Nou alles staat natuurlijk met het eerste jaar 2011. Ja. Is alles echt werkelijk verregend tot Ja, uh, ja klopt. Ja. Ja. Dus ja. echt niet normaal. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou dan mis je natuurlijk heel veel inkomen en ja. dan kan je het jaar erop kan je het eigenlijk niet meer doen. Nee. Nou, dan ga je met een kleine podium werken, dat werkt ook of niet. Niets, nee. En het is nou eenmaal zo dat er in de omgeving veel zoveel festivals aangeboden worden. Dus nou. je, vroeger was dat niet zo. Haarlem nee, heb je natuurlijk ook. Ja, goed, ook even. dat viel dan niet samen. Nee, nee. Nu valt er zoveel in zo'n eerste weekend samen, dat, dat is gewoon heel erg. Nou, en dan, is, dan heb je misschien uh, 3000 mensen over vier of vijf podia verdeeld, maar dat werkt nee, niet. Nee, dat werkt niet nee, meer. Nee, nee. Dus we hebben dit jaar gekozen voor één podium dit jaar. Gewoon eens kijken, een beetje opbouwen Dat er wat financiën boven water mm -hmm. komen. Mm -hmm. En dan... Uh, het liefst nu aan we sponsoren hem, toe. Ja, nu ja. hebben uh, ja. toch minder te doen. Dus ga ik weer wat zoeken. Heel goed. En dan gaan we kijken of ik ja. dat toch voor elkaar kan krijgen. Ja. Op welke ja. manier. Ja, het zou wel leuk zijn. Ja. Ja. het is, wel het is maar jammer maar, als dat uh, verdwijnt. Van. Toch, Dat is toch vreselijk jammer. Maar het is wel de datum van uh, Jess Behind the, uh, the Bar. Ja. Op het eerste weekend van ja, augustus. Komt toevallig zo uit. Ja. Hartstikke goed. Ja. Ja, wat me van bij staat is natuurlijk altijd de, de, de, de kerkdienst op het Gassesplein. Dat bleef ja. altijd ja. een spektakel. Ja. Ja. Met Millie Scott, ja, zoke, hè? Millie Scott was zoke dat. Dingen uh, die, uh, moeten, ja. die moeten ja. niet weggaan. Nee. nee. Nou, nou ja, kijk. Uh, het café is natuurlijk uh, dicht geweest. En dat maakt het plein dood. En nu het café weer open is, zou daar op het plein wat kunnen gaan gebeuren. En uh, precies in de hoek uh, Zware Weestraat heeft wel het een prachtig podium gestaan, wat ontzettend druk was. Dus die twee punten zijn toch wel uh, een soort steekhoudend voor zo'n festival. En vijf podia, daar zijn we natuurlijk al aan gepasseerd. Dat is te veel, ja. Ja, dit jaar uh, hebben we alle festiviteiten op het Raadhuisplein. Ja. Ja. ja, ja. Bevalt dat eigenlijk? Want dat bevalt, ja. Ik zag dat, uh, dat een paar he. weken geleden. En, uh... Ja, dat is uh, dus een goede opzet. Dat is uh, en te betalen. En dat is een mooie plek. Ja. Ja, want, uh, en bij jullie stond ook al een podium. Maar dan heb je toch vijf podia. Wat, wat vond jij daarvan? Was het te veel? Ik denk dat uh, vijf podia te veel ja. uh, zijn. Ik vind uh, één uh, net te mager ja. om een uh, goed festival mm -hmm. uh, op te zetten. Uh, maar Ton en ik hebben daar natuurlijk al uh, jarenlang uh, contact en gesprekken over. Mm -hmm. Het uh, blijft een kwestie van uh, financiën. Een uh, festival organiseren kost ongelooflijk veel geld. Ja. Uh, je moet je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld een podium wat tussen uh, nuf en chin in staat... als je daar een beetje goede programmering wil neerzetten... kost gewoon 10.000 euro per avond. Ja. Zo. Uh, daar moet je heel wat biertjes en heel wat wijntjes uh, voor tappen en verkopen... om uh, kostendekkend te zijn. Ja. Uh, als horecaondernemers weten we dat we er gewoon geen geld op kunnen verdienen. Dat hoeven we ook niet. We willen uh, Zandvoort en de bezoekers een uh, leuke avond en een mooi festival uh, bieden... Ja, alleen op deze grote schaal is gewoon financieel niet meer uh, haalbaar. Als ik nou ik is... zeg niet dat ja. dat voor de toekomst uh, niet zou kunnen veranderen. Nou, ik denk dat het een beetje is wat, wat Ton zegt. Uh, in de regio barst het ook van allerlei activiteiten. En vroeger was uh, bijvoorbeeld uh, het weekend van de jazz was uniek in, uh, ja. in de regio. Klopt. Ja. Ja. En als ik dan nog even uh, verder terug ga, Dan heb ik ook toch wel beleefd. En jij, was, jij waarschijnlijk ook. Dat die vijf podia's gevuld waren. Ja. He, er stond gewoon uh, einde van ja, de halve straat, mega druk, middenhalve straat, ja, mega druk. Ja, ja. En het is helemaal teruggelopen. Ja. Is dat een, een, een kwestie van te veel? Nee, het is niet een kwestie van te veel. Het is een kwestie van interesse. Dus je gaat niet meer naar Zandvoort voor toe omdat nee, er. Uh, nee, er is, uh, is de smaak een beetje veranderd? Valley, Valley ja. uh, dance Valley en Benedict, ja. wat je allemaal ja. hebt. Het ja. valt meestal allemaal in dezelfde Ja, het is allemaal niet Pinot. Nee, dat is niet Terwijl het nee. bij ons gratis is en dat je ja. ergens anders heel veel moet betalen. Ja, ja. ja. praktisch doof wordt ja. ook als je er staat. Ja. Ja. Maar goed, nee, dat, is... dat moeten de mensen zorgen. Hey, uh, ontzettend bedankt voor uh, de uitleg. Uh, nou, uh, Jess blijft natuurlijk spannend in, uh, in Zandvoort. Als er wat te melden is over een Jazzfestival, dan horen wij dat graag. Ik vind het leuk dat uh, jullie dat oppikken. Zeker nu het samenvalt met het eigenlijke weekend van het jazzfestival. hè? Behind the bar. Dus we gaan het zeker zien. Ik hoop het mooi weer voor volgende week. Absoluut. Ja. En uh, nou, ik kom zeker. kijken. Ik hoop de luisteraars het, raar, het mogen ontvangen bij Cafinf. Nou, zeker omdat ja. jullie een bijzondere speciale gast hebben, Ton Aris. Ja. In ja. het tweede gedeelte dus... op uh, Trompet. Ja. Dankjewel voor je Dankjewel. Hier is geen uh, Rutte met ja. de weekagenda. Ja. Er is niet zoveel meer te vertellen, want we hebben eigenlijk de hele agenda we aan tafel gehad uh, vanochtend. Uh, wat blijft er nog over? Nou ja, wat in het muziekpaviljoen op 31 uh, juli. hebben we het zomer. Ik kan het niet eens lezen. Zomerorkest Nederland. De zandsculpturen, dat hebben we net ja, die al gehad. die gaan we week. volgende week beginnen. Uh, we hebben de biologische markt die elke donderdag op het Raadhuisplein van 10 tot 6 wordt gehouden. Groot succes. En Center Parks heeft Crea, de Crea-markt Crea elke, elke, elke vrijdag. Elke vrijdag. Helemaal goed. Ik moet nog dat wel is... even melden dat er geen oud podium is in het museum. Nee. En dat is volgende week weer wel. Dus kom volgende week en niet deze week. Uh, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. De redactie is gedaan door Yvonne Roosenaal en Gerrie Rutte. De koffie en andere bekertjes worden nu weggehaald door Don de Grebber. En Roy, <laughs> jij hebt het uh, tweede gedeelte gedaan. Bedankt. Gerrie Dank Rutte, dankjewel. bedankt. Ja, Ben Zonneveld, jij ook heel erg bedankt. Wens ik wens iedereen een prettig weekend. Ja. Dag hoor. Dag en nog een klein stukje Rolling Stones.